En wa salatu ala alihi wa sahbihi wa wala. Baad, uh, We herinneren ons natuurlijk de foltering en de bestraffing die een aantal van de zwakke metgezellen ten dele is gevallen en we herinneren ons natuurlijk ook de toestemming die de profeet vrede zij met hem heeft gegeven me s de aan een verzameling moslims om te emigreren en uh, nadat natuurlijk de foltering en de vervolgingen zich voortzetten. Hebben de metgezellen een beklag gedaan bij de profeet sallallahu alayhi wasallam Met de vraag of hij iets voor hun kon betekenen. En de profeet sallallahu alayhi wasallam. Die had in een droom gezien. Dat hij zou emigreren naar een plaats met palmbomen. Hij dacht in eerste instantie aan die amama, andere plaatsen. Maar het bleek uiteindelijk om in Medina te gaan. En daarna gaf de profeet sallallahu alayhi wasallam, toestemming om te vertrekken. Te behoud van hun geloof. Toen begon al-Hijra naar Medina. En al-Hijra naar Medina is een nieuwe fase in het leven van de moslims, een belangrijke fase. En dat gaan we ook insha'Allah zien. Want als de profeet sallallahu alayhi wasallam ...zich verplaatst van Mekka naar Medina... ...dan krijgen wij een hele andere islam te zien. Het is niet meer een islam die gedomineerd wordt... ...het is juist een islam die domineert. Het is niet zo dat de moslims zoals in Mekka... ...achtervolgd worden, gefolterd worden en gedood worden. Nee, in Medina zijn zij de baas. En kunnen we zeggen dat daarmee een begin is gemaakt aan het stichten van de islamitische staat. En wat betreft de eerste personen of persoon die al Hijra verrichtte, de allereerste persoon was Abu Salama ibn Abd al Hij was de allereerste persoon die al Hijra verrichtte. Toen Abu Salama, radiyallahu anhu, op de hoogte werd gesteld van het feit dat er mensen in Medina waren die zich hadden bekeerd tot de islam... ...en hij de goedkeuring van de profeet... ...vrede zijn met hem had gekregen... ...vertrok hij samen met zijn vrouw... ...om Muselam... ...die later met de profeet... ...vrede zijn met hem zou trouwen... ...en hun zoon Selam... ...zij vertrokken richting... El Medina als eerste. Onderweg werd hij gezien... ...door een aantal mannen... ...van de stam Benu el-Mughira. Benun al el el Die familie waren van zijn vrouw... ...om Muselam. Het gevolg was... Dat zij, Om Moselema en haar kind, niet met hem mee mochten gaan van hun. Ze lieten hen niet meegaan, maar mochten ze niet. Om Moselema werd dus gedwongen om terug te gaan naar haar stam. Ze werd gedwongen om terug te gaan naar haar stam. Toen Benu, Benu'l-Assad, de stam van haar man, hierachter kwam, begaven zij, begaven zij zich richting Benu'l-Mogera, om hen, de zoon, ...van Abu Selama te ontnemen. Want zij vonden natuurlijk dat het hun zoon was. Vooral in die tijd de Arabieren stonden bekend om hun eergevoel. En ze lieten zich niet zomaar iets ontnemen. Dus het kind is van ons. Dus zij gingen naar Mughira met de vraag van... ...geef ons het kind. En dat ging natuurlijk gepaard met heel veel problemen. Want beide partijen waren vastberaden om zich over het kind te ontfermen. De andere wilde niet laten gaan... En de anderen die zeiden ook van, het is ons kind. Na steeds heen en weer getrek, wisten ben het kind te bemachtigen. En ondanks deze verschrikkelijke gebeurtenis, heeft Ebu Salama zijn tocht naar Medina voortgezet. Ik heb ook vaak gezegd, als de metgezellen voor de keuze kwamen te staan, geloof, familie, kind, bezittingen, noem het maar op, dan kozen zij altijd voor het geloof. Hij liet zich namelijk niet tegenhouden, niet door zijn vrouw, niet door zijn kind, niet door zijn bezit. Hij ging uiteindelijk naar El Medina en hij kwam ook uiteindelijk aan in El Medina. Pas na een periode van één jaar wist zijn vrouw zich te herenigen met hem. Nadat om Husserlame door haar stam van haar echtgenoot werd ontnomen, heeft zij een zware periode gehad waarin ze ontzettend veel treurde om het gemis van haar man. Ontzettend veel treurde om het gemis ...van haar man. Dus die mensen, behandelen als je kijkt... ...wat ze allemaal niet hebben moeten doen... ...omwille van het geloof, is onvoorstelbaar. In tegenstelling tot onze situatie vandaag de dag. Dus, Ummu Salama, anha... ...heeft heel wat moeten meemaken. En ze huilde ook dag in en dag uit. Totdat een van haar familieleden... ...dit niet meer kon aanzien. En de rest van de familie wist te overtuigen... ...om haar te laten gaan. Ze zeiden vervolgens tegen haar... Ga naar je man toe. Je mag gaan. Uh, pas op dat moment gaf U Esed. natuurlijk de stam van de vader, die gaf het kind terug aan de moeder. Omu zegt zelf: Ik nam mijn kind op schoot, ben vervolgens op een kameel gaan zitten en vertrok zonder compagnon richting El Medina. Toen zij zich buiten Mekka bevond, verscheen Uthman ibn Talha. En deze man, subhanallah. ...bewijst hoe welge manier de Arabieren toen de tijd waren. Hoeveel respect de Arabieren hadden voor de vrouw in die tijd. Het waren mensen hè, die veel respect wisten op te brengen voor de vrouwen... ...en die ook de vrouwen in bescherming namen. Deze man is daar een voorbeeld van. Dus pas toen zij uh, zich buiten Mekka bevond... ...verscheen Uthman ibn Talha. Deze man zei tegen haar... Waar wil je naartoe? Dochter van Banu Umayya. Om umm Musalama antwoordde, ik wil naar Medina gaan. Daar waar mijn man zich bevindt. Uthman zei daarop, heb je dan niemand om je te vergezellen? Heb je niemand om met je mee te gaan? Ze zei nee, behalve Allah en dit kind van mij. Uthman zei vervolgens, dit kan ik niet toestaan. Hij pakte vervolgens het taal van de kameel, beet en begon ineens voor Om umm Musalama te lopen. Om Moselema zegt, ik heb sindsdien niemand meegemaakt tijdens een reis die nobeler en meer fatsoen toonde dan Uthman. Als wij ergens aankwamen, dan dwong hij de kameel om naar de grond te gaan en ging hij vervolgens op een afstand staan. Nadat ik was afgestapt, nam hij de kameel mee om deze vervolgens ergens vast te binden en ging hij op een afstand van mij onder een boom slapen. Wanneer wij weer wensten te vertrekken, kwam hij met de kameel aanzetten en liet deze weer naar de grond gaan en ging hij weer op een afstand van mij staan. Pas nadat ik op de kameel zat, kwam hij weer terug om voor mij te gaan lopen weer. Kev en ik in die tijd, subhanallah. Om Musenema zegt verder, toen wij bij een kleine dorp aankwamen, waar de stam van Amr ibn Auf zich vestigde, zei hij tegen mij, jouw man bevindt zich hier. In dit dorp. En hij keerde zich vervolgens mij de rug toe. Om zich weer richting Mecca te begeven. Moet je voorstellen, Zo'n gigantische afstand. En hij is weer gelijk teruggegaan. Te gebracht. En keerde weer terug Subhanallah. Dit verhaal laat ons nog eens zien hoe puur en eerlijk de Arabieren destijds waren. Het laat ook zien dat zij over een nobele gedragscode beschikten. En dat zij altijd opkwamen voor de zwakke mensen. Uthman's mannelijkheid stond hem niet toe om deze vrouw alleen de Sahara, de gevaarlijke Sahara, te laten betreden of te laten oversteken. Hij wist natuurlijk dat zij een moslima was. En dat Korees in een strijd verwikkeld was met de moslims. Dat wist hij ook. En hij behoorde tot de mousjrikin. Hij behoorde tot de mousjrikin, maar toch, kijk wat hij voor haar over had. Ommus Salama zei dan nog zij dan ook, bij Allah, ik ken geen moslimfamilie die meer heeft geleden als de familie van Salam. En ik heb nooit iemand gezien die meer fatsoen heeft getoond als Uthman ibn Talha. Als Uthman ibn Talha. Uthman is later natuurlijk moslim geworden, na al Hudaybiya. En je ziet het heel vaak, mensen die toch wel het goede in zich hebben, die mensen vaak kennen ook een goed einde. Zoals Uthman hier. Hij is later moslim geworden. En dit gebeurde aan het begin van het achtste jaar na al Hijra. Het vreemde is dat al, zijn, dat al zijn broers, zijn vader en zijn oom, gedood werden tijdens de slag van Uhud. En hij kreeg, subhanallah, je kunt zeggen, uitstel, omdat hij uiteindelijk door Allah geleid zou worden. Uh, Amir ibn Rabia en zijn vrouw. Uh, Leyla, Bintu Abi Hathma... besloot Bintu Abi Hafma, ...besloten ook... ...om te emigreren naar Medina... ...om daar redding te zoeken... ...en verlossing te zoeken... ...en na hen ...volgden er vele anderen... ...waaronder... ...Mosab bin Umair, anhu, die werd gestuurd om de mensen te onderwijzen... ...in Medina... ...hij was door de profeet als leraar aangesteld... ...en dat is een grote eer... ...als de profeet jou als leraar aanstelt... En hij was zeer succesvol in Medina als het gaat om het onderwijs van de mensen. Uh, Abdullah ibn Ummi Maktoum. Deze man was blind. Jullie kennen ook zijn verhaal. Een van de oproepers door het gebed. En de man voor wie het Allah subhanahu wa ta'ala opnam, in welke wa taala. Bilal ibn Rabah, ook iemand die emigreerde naar Medina. Sa'd ibn Abi Waqqas. ook iemand die emigreerde naar al Medina, ook Allah subhanahu wa ta'ala alle. Begenadigen. Zo overlevert al-Bara ibn Azib in een overlevering die vermeld staat in de Bukhari: dat de eerste personen die op de Medina afkwamen, Musab ibn Omeir en Abdullah ibn Ummi Maktoum waren. Deze twee waren de eerste omdat ze door de profeet vrede zijn met hem naar Ansar werden gestuurd om hen te onderwijzen in de Koran. Behalve de mannen begaven ook vele vrouwen zich richting de Medina. De vrouwen waren vanaf het begin ook betrokken. Ze waren altijd een onderdeel van het hele gebeuren. Dus ook hier. Dus naast de mannen begaven zich ook de vrouwen richting al medina uh, Enkele van deze vrouwen waren Zeneb bint Ujahsh en Hamna bint Ujahsh, De echtgenoten van Musab bin Umair radiyallahu anhu. Dus zoals we kunnen zien is deze hele familie, kun je zeggen, vertrokken naar al Medina. En hebben deze mensen alles achter zich gelaten... Ze hebben hun huizen leeg achtergelaten, die vervolgens door de heidenen werden ingenomen door de Mushrikin werden ingenomen. Zo werd het huis van Banu Jesh ingenomen door Abu Sufyan. Uh, toen Abdullah ibn Jesh dit hoorde, ging hij naar de Profeet vrede zij met hem en deed zijn beklag bij hem over deze kwestie dat zijn huis was ingenomen door Abu Sufyan. Uh, na deze gebeurtenis zei de Profeet vrede zij met hem tegen hem: wil je in ruil van dat huis? In Mekka, niet één in het paradijs die beter is voor jou. Toen zei hij, ja zeker. Waarna de profeet vrede zij met hem tegen hem zei, je hebt je huis in het paradijs reeds gekregen. Je hebt je huis in het paradijs reeds gekregen. En dat zijn mooie woorden om te horen. Het zijn ook verzachtende woorden. Want je denkt in eerste instantie, mijn huis is ingenomen door mijn vijand. Door en dat doet pijn. Dat doet pijn als jouw vijand, de persoon die jij niet mag, jouw huis intrekt. Maar wanneer jij verneemt dat er voor jou in de plaats daarvan een huis gereeds is gemaakt in het paradijs, dan denk je, het is niet belangrijk. Want wat stelt het wereld ze voor wanneer jij verneemt dat Allah subhanahu wa ta'ala jou tot de inwoners van het paradijs heeft gemaakt? Nadat de moslims jaren later Mekka veroverden, kwam Abu Ahmed ibn Jahsh naar de profeet Vrede zij met hem om met hem te praten over zijn huizen in Mekka. En hij vroeg of hij deze kon terugkrijgen. Toen zeiden de mensen tegen hem. O oh Abu Ahmed, de profeet wil niet dat jullie om dingen gaan vragen. Die jullie destijds omwille van Allah zijn ontnomen. Dingen die jullie achter je hebben gelaten. Huizen, spullen, omwille van Allah. Dan moet je niet later erom gaan vragen. Waarom? Zodat je uiteindelijk de volledige beloning kan krijgen. Van Allah subhanahu wa ta'ala. En als trouwe dienaar hield hij op met het eisen van zijn reeds verloren eigendommen. Als Allah subhanahu wa ta'ala jou iets beters in de plaats zou geven, dan moet je daarvoor kiezen en niet voor het wereld zijn. Volgende week in de Laatste zullen wij kijken naar de Hijra van Omar. -Khattab, radiyallahu anhu. En voor vandaag anhu. Voor voor bij bihamdik, ik shadullah ile lemt, stel voor de toe